van de preek maar weer gewoon genoemd in de beginnen was het woord in deze zin staat al een fout wist u dat welke fout is dat wat zeg je ja, het woord met een hoofdletter dat is traditie want naarmate dat de vertalers hun dogma's geloven gaan ze de woorden aanduiden tot ze een diepere zin hebben omdat de vertalers overtuigd zijn vanuit hun triniteitsleer dat het woord Yeshua is en Yeshua de zoon van God is en een deel van de Godheid is en deel van hetzelfde wezen is, zeggen ze hoofdletter, want hij is God. Dus zelfs het gegeven van hoofdletters in de schrift is nog aan de visie en aan de dogmatiek van de schrijvers te herkennen. Maar we gaan het gewoon zo gebruiken zoals het er staat. We gaan alleen zoeken naar woorden. Wat staat er in de grondtekst? En wat betekent het nou? Ik zou bijna een vraag willen stellen als u het woord met een hoofdletter ziet. Voor wie is nou dat woord? Zou u dan, dan zegt de een, oma, oh, maar dat is Jezus. En de ander zegt, oma, oh, maar dat is... Dus ik ga het niet vragen vanmorgen. We gaan de gelegenheid geven om de komende tijd zelf tot de ontdekking te komen. Praten we nu over Yeshua? Of praten we over Yahweh? Wilt u de vraag goed vasthouden voor jezelf? Praten we nu over Yeshua of praten we over Yahweh? Ik hoop dat we dat vanmorgen eruit gaan krijgen. Nou, we kunnen niet anders starten als met de belangrijkste tekst als het gaat om deze zaken in het Nieuwe Testament. In de apostolische onderwijzing. Johannes 1, vers 1 tot en met 3 zegt de volgende woorden. In de beginnen was het woord... Het woord was bij God en het woord was God. Dit woord was in de beginnen bij God. Ik denk dat u het allemaal uit uw hoofd kunt zeggen, of niet? Simpel, hè? Eigenlijk praten we over hele bekende dingen natuurlijk. Maar denk wel. Alle dingen zijn door het woord geworden en zonder dit, dat is dat woord, is geen ding geworden dat geworden is. Amen? We gaan één ding duidelijk stellen, dat woordje woord, 3056, we hebben het in de afgelopen jaren al honderden keren gezegd, maar het moet gewoon weer eens gezegd worden. Dat woordje woord, 3056, staat in de grondtaal in het Grieks logos. En eigenlijk is het de expressie. Als u mij iets wil vertellen wat u in uw geest heeft zitten, zult u het tegen me zeggen. Dat wat u te zeggen hebt, dat zijn woorden, maar je spreekt ze. Logos is de expressie van het spreken. Kent u nog meer expressies om mij iets duidelijk te maken? Als u nou iets lelijks tegen me zegt, wat zal ik dan tegen je doen? Hoef ik niks te zeggen, ik hoef alleen mijn vuist op te zeken. Als dreigement ga ik klappen geven als u doorgaat. Die vuist maken is expressie. Als u iets tegen me zegt wat niet zo prettig klinkt en mijn gezicht gaat hangen... Heb ik niks gezegd, maar denk je bij jezelf, oh, het gaat niet goed met Willem. Ik heb zeker wat verkeerd gezegd. Ja toch, stel voor dat je tegen mij zegt, ik hou helemaal niet van die grijze haren. Ik denk, oh, dat is ook jammer. He? Goed, het gaat er maar om, expressie gaat veel verder. Ja, je hoeft tegenwoordig maar in het verkeer je hand op te steken met één vinger omhoog. En iedereen weet precies wat je bedoelt. Het is te zot om uit te spreken. Maar als je dat gebaar maakt, kun je behoorlijk vuurige mensen tegen je krijgen. Dus dat gebaar maken wij gewoon niet. Maar het is wel expressie. Want je hebt iets in je hoofd zitten... waardoor je die ene vinger opsteekt. Pas op jongen. En dan denk ik wat ik weer tegen mij te zeggen. Nee, we gaan niks zeggen. We gaan lezen wat er staat. Het woordje logos van woord gaat over spreken. Het woord logos heeft te maken... dat woorden met de spraak. Met de expressie. Want het woord logos is breder dan woord. En breder dan spreken. Maar dat spreken is maar een deel van de totale expressie. Een woord geuit door een levende stem. Dus wat ik in mijn geest heb zitten, ik ben levend, kan ik u door spreken vertellen. Maar ik kan het u ook door handgebaren vertellen. Allerlei handgebaren. En de doven onder ons, die zullen de handgebaren zien en die zullen het levend woord tot hun krijgen. Een levend woord. Maar dan spreek ik het met mijn handen. Wat iemand gezegd heeft... Dus de woorden die gesproken zijn, het spreken. Begrijp je dit? Ja, hè? want we hebben het hier natuurlijk al heel wat keertjes over gehad. Alleen nu gaan we het heel specifiek toepassen, omdat we eigenlijk het extreme hebben gehoord van een andere broeder, die gewoon zegt, Jezus is Yahweh, of Yeshua is Yahweh. Ik denk, nou, we gaan er nu weer iets tussen zetten, waar we de komende maanden over kunnen nadenken. Logos is spreken. Als we nou die zin laten zien met wat er staat, in de beginnen was het spreken. Dat spreken was bij God. Dat spreken, dat was God. Dit spreken was van de beginnen bij God. Alle dingen zijn door het spreken van God. En zonder dit is er geen ding geworden dat geworden is. Want er was natuurlijk in de beginnen helemaal niks. Toen God dacht over zijn schepping en hij zou iets gaan scheppen dan heeft hij dat echt uitgedacht van 0 tot 100 Om het neer te zetten, zodat het zou functioneren en ten goede zou komen van het doel. Daar moeten we vanuit gaan. Dus op het moment dat God uit zijn geest gaat spreken, wat gebeurt er dan? Dan schept hij uit het niets dat wat hij zegt. Dat doet hij door te spreken. En wat God spreekt, dat is zijn woord. Als Willem Verdouw iets in zijn geest hebt en hij spreekt wat, en ik zeg de koeien in Nederland zijn mooi, wie spreekt er dan? Dat is mijn spreker, ben ik toch? Geen verandering. Wie er spreekt, dat is ook de persoon waar het om gaat, want daar gaat het van uit. Ik ben niet iemand anders als dat ik spreek. Ja, ik kan wel iemand anders zijn, want ik heb een beetje zondige natuur, dus ik kan wel eens tegen jou zeggen, ik vind je een aardige jongen. Maar dat zou een leugen kunnen zijn, omdat ik in mijn hart denk, wat een eng het is het. Maar dat komt omdat ik een mens ben. Ik heb dus een zondige aard in me... waardoor ik een beetje dubbelslachter kan zijn. Maar dat kan je van onze vader in de hemel niet verwachten. Want wat die in zijn geest heeft... spreekt hij. En wat hij spreekt... dat is er op het moment dat hij het zegt. Hij brengt uit het niets... tot stand wat hij spreekt. Amen? Hij schept. Dus hij ligt. Hoe lang duurde het voordat het licht werd? Niet eens een seconde... want een seconde is nog tijd... Dus als vader zegt er zij, licht flats is de licht. Want hij brengt uit het niets voort. Als hij zegt boom, dan wordt dat spreken boom. Zegt die bomen, dan heb je ineens de bomen die hij wil. Maar zoals mijn woord dan van Willem is, zo moet hij dan maar zien tot dat het woord God is. Eigenlijk het woord wat je van mij hoort, dat is Willem die hoort spreken. Ik denk dan houden we het begrijpbaar. Ik ga die tekst even naar boven zetten... Dus in de beginnen was het spreken en dat spreken was bij God, dat spreken was God, dat spreken was in de beginnen bij God. Alle dingen zijn door het spreken van God geworden en zonder dit spreken van God is geen ding geworden dat geworden is. Zo is het gewoon gegaan. Als je nou deze tekst neemt, in de beginnen was, waar denkt u dan aan? Wat zegt u? Ja, de schepping, heel simpel. Ja, kijk, het staat eronder ook, Genesis 1 vers 1 tot 3. Daar staat dezelfde aanhef. In de beginnen. Wie schiept er? Wie is God? Is Jahwe. Hij is de eeuwige, waarachtige God en buiten hem is er geen God. Hij is de enige. In de beginnen schiep God, Elohim, Jahwe, de enige, waarachtige, de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig. Duisternis lag op de vloed. De geest God zweefde over de wateren. En God zeiden. En er zei licht en er was licht. Wat deed God als hij wat zegt? Spreekt hij? Dus zodra hij het licht spreekt, is er dus licht. Ik denk ik zal hem aanhalen, omdat onze broeder Johannes zich aan het bedenken is hoe hij zijn evangelie gaat schrijven. En daar heeft hij goed over nagedacht. Hij denkt hoe moet ik dat nou doen? Hij zegt, ik ga terug naar de beginnen waar God sprak. En uit die modus gaat hij zijn woorden beginnen in de beginnen was het spreken, en dat spreken was bij God. Hij kent geen andere God als Yahweh. En als je terug gaat lezen in het hele Oude Testament, in de Tenach, of in de Torah, spreken we maar over één God. JHWH. Buiten hem is er geen God. Als je daar Exodus 20 bij legt, ik pak nu maar hoofdstuk 20, omdat in hoofdstuk 20 de Torah de wet gegeven wordt, daar staat hetzelfde weer. Toen sprak, spreken God, al deze woorden. Ik ben, wie is God? Er is maar één God en hij zegt, ik ben, Yahweh. Die spreekt tot Mozes. Toen sprak God, Yahweh, al deze woorden. Ik ben Yahweh, uw God, die je uit Egypte, uit je diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden, dus er zijn een heleboel Elohim. Want goden is ook Elohim en God is ook Elohim. Dat klinkt een beetje raar, maar als het een intensief woord is, dan bestaat er maar één. Dan is het Yahweh. Verder zijn er vele goden, zegt Paulus, en vele heren. Nochtans is er maar één, zegt Paulus, God. Dus we erkennen dat er vele goden zijn en vele heren. Ik ben ook een beetje een godje, wist u dat? Voor mijn kippen ook. Als ik zeg, die kip die gaat er aan, vanavond gaat die er aan. Beslid over leven en dood. Alleen ik laat hem ang plukken. Het is een grapje natuurlijk. hè? Maar ik kan beschikken over leven en dood van de kip. Maar de ene waarachtige God heeft de beschikking over alles. Er is geen God buiten Jawe. Er gebeurt ook niets buiten Jawe. En alles wat er gebeurt is ook nog binnen het weten van Jawe. Ook wat er in uw leven gebeurt en mijn leven. Maar ook in het weten van God heeft hij zijn zoon... ...in het middelpunt van de schepping gezet. Hij is degene waarom alles draait... ...en om van wie alles geschapen is. En dat is wonderlijk, dat heeft broeder Eddie heel mooi gezegd. Yeshua is het middelpunt van Gods schepping. Want alles op deze aarde en de hemel... ...moest in hem tot vader gebracht worden. God die sprak, dus het is spreken... ...dat woordje 1696... ...dat is het woordje dabar... Dat is in de Hebreeuwse taal spreken. Ook praten. Ook zingen. Wonderlijk, heb je precies hetzelfde woord? Wat logos is, in, uh, eigenlijk zou je kunnen zeggen in het Grieks, is uh, debar, dabar. Het, uh, het woord, die staat dus, 1696. Hij sprak al deze woorden. Dat is 1697. 97 komt ook uit de wortel van dabar, het zelfstandig naamwoord. Dat weet weer gesprek. En het, dat zijn de nummers in de strong. In de strong concordance, daar staan dus alle woorden van het Hebreeuws en het Grieks uitgelegd wat ze betekenen. Dus daarom hebben ze een nummer gekregen. Dus zowel het spreken als de woorden hebben met de wortel te maken van Dabar. Maar ook het woordje woord is weer gesprek en het is weer spreken. Dus we praten over dezelfde dingen. Ja, we spreekt tot wie? Mozes. Dus wat Mozes hoort van Yahweh, dat zegt hij tegen het volk. Wat heeft hij nog meer gezegd? Deuteronomium. We pakken een paar stukjes uit Torah en dadelijk gaan we weer de stukken nemen uit het Nieuw Testament. Deuteronomium 5, vers 27. Nader gij, Mozes, en hoor alles wat Yahweh, onze God, zegt. Wat hij spreekt. Breng gij dan alles aan ons over... Wat Yahweh, zegt het volk, onze God tot u spreekt. Dan zullen wij horen en doen. Dus wat Yahweh zegt tegen Mozes, zegt hij tegen het volk. En het volk heeft gezegd, dan zullen wij het doen. Dat is één. Toen Yahweh uw woorden hoorde. Want de mensen spreken ook woorden. En vader Yahweh hoort wat u spreekt. Hij weet dat uw spreken ook weer komt hè, Uit u. Toen Jawe uw woorden hoorde, terwijl gij tot mij sprak, tot Mozes, zei de tot mij, ik heb de woorden van het volk gehoord, die ze tot u spraken. Het is goed, alles wat ze gezegd hebben. Hé, hey, wat hadden ze ook weer gezegd? Spreek nou, Mozes, wat Jawe spreekt, dan zullen wij horen en doen. Dat is maar Wat je hoort, in de praktijk brengen. Want als je het wel hoort en niet doet, dan ben je gewoon dwaas. Echt waar. Wij willen horen wat Yahweh zegt en we willen het doen. Och, hadden ze steeds zulk een hart om mij te vrezen, zegt vader Jabe, en om al mijn geboden te onderhouden. Wat zijn geboden? Dat zijn inzettingen die door Jabe gesproken zijn. Want hij zegt, doe dat nou en leef. Dat is Torah, een onderwijzing. Doe het nou en leef. Want als je het niet doet, zegt hij, kijk, daar ligt een vloek aan verbonden. En of je het leuk vindt of niet, je komt in die vloeksituatie terecht als je dus niet doet wat ik zeg. We gaan opnieuw beginnen. Johannes 1, vers 1 tot 3. In de beginne was het woord. Ik heb er wat achter gezet. Alles wat vader gesproken heeft, wat hij aan Mozes gezegd heeft, heeft Mozes aan het volk gegeven. Dat noemen we Torah. Durf je aan me te zeggen? In het begin was het woord. Alles wat geweest is vanaf het begin... ...is door Yahweh gesproken... ...de God van Israël. Het woord, de Torah... ...dat wat God gesproken heeft... ...was bij God. Ja, natuurlijk. Het zat ook in de geest van God. Het woord, de Torah... ...was God. Natuurlijk. Het was in God. Het behoort ook tot hem. Daarom heeft hij het gezegd. Dit, de Torah... ...was in het begin bij God... Alle dingen zijn door dat woord geworden, door het spreken van Yahweh. En zonder dit, de Torah, is geen ding geworden dat geworden is. Dit is gewoon kosher. Als je het over woorden hebt die gesproken zijn, dan zijn de woorden gesproken uit de geest van Yahweh. Als wij handelen in overeenstemming met het spreken van Yahweh, in wiens geest wandelen we dan? Twee plus twee is vier toch? In de geest van Yahweh. Als iemand Sabbat viert, dan zegt hij, hé, hey, hij heeft ook de geest ontvangen. Want hij doet wat Jabez zegt. Als wij tot geloof komen in Yeshua, wat zegt hij dan in handelingen? Ze hebben de Heilige Geest ontvangen. De vijf boeken van Mozes, dat is een onderwijzing. En binnen die vijf boeken staan allerlei zaken. Er staan geschiedenissen van Abraham, Isaac, Jacob. En dan kun je zien hoe God handelt met die mensen. Om daar puur onderwijs uit te krijgen. Maar in Torah staan ook wetten geboden, is wet. Moet je gewoon doen. Dat zijn de kernwoorden van Sinei, de basis van het verbond. En dat wordt door de hele Torah wordt dat uitgebreid besproken vanaf Jahwe naar Mozes hoe daarmee om te gaan. Wij noemen de woorden van Mozes, de eerste vijf boeken, de Torah. Niet omdat wij dat zo noemen, maar dat is de onderwijzing van Jahwe. Het zijn de woorden die vader Jahwe gesproken heeft. Want ook in Genesis 1 staat precies aangegeven hoe Jahwe sprak. En zo is de licht. Dus Genesis is het allereerste begin om te laten zien hoe God hemel en aarde geschapen heeft. Diezelfde woorden staan in Torah, in de vijf boeken van Mozes. Ik weet dat Torah, het ligt ook wel weer een belast woord, want wij zijn nooit groot gebracht met Torah. Maar voor een Jood is het helemaal niet moeilijk. Als Johannes, die dit schrijft, het heeft, denk je dan tot hij aan iets anders denkt, als hij aan de boeken van Mozes denkt? Wel nee, dat is de Torah. Daar zijn ze mee groot geworden. Deze vissers die hebben naar de Torah geleefd. Het waren mannen die waren heel bijzonder voor onze vader Yahweh. Daarom mocht Yeshua ze ook uitzoeken en ze roepen. Want God had ze al gekend. Voor de grondlegging de wereld. En ze uitverkoren om discipelen te zijn van Yeshua. Om met hem te wandelen en later onze onderwijzers te worden. Dus je kan hier met een gerust hart achter het woord Torah zetten. Want Torah is het spreken van Yahweh. En dat is een hele onderwijzing. Vijf boeken van Mozes lang. Kunt u het volgen? Het is heerlijk om naar Torah te leven, want het zijn levende woorden van Yahweh. Alleen wij hebben met ons christelijke denken van Rome, reformatie, hervorming, pinkster... en waar we doorheen gegaan zijn, altijd maar gedacht... ja, maar die wet is weg, we zijn gered door Jezus, hopla. Maar dat is echt niet waar. Nee, je wordt verzoend door het offer van Yeshua... maar waar de zonde bekendgemaakt wordt door Torah, moet je echt afleggen. In diezelfde Torah zegt God door zijn spreken tegen Adam en Eva, er zal een zaad verwekt worden, die zal de kop van Satan vermorzelen. In de geschriften van Mozes zegt Mozes ook, de Heer zal een man verwekken zoals ik, hoor naar hem. Dat staat allemaal in Torah geschreven en daar kijken we naar uit. Ik wil luisteren wat er staat, en God is Yahweh. Zelfs Yeshua zegt, dat er maar één God en Vader van hem is, en Yeshua die bidt tot zijn God, maar de God van Yeshua, dat is Yahweh, Bid niet tot een volgende god. Er is boven Jahwe geen andere god. Dus als de Bijbel spreekt over God, heeft hij het over Jahwe of hij spreekt over Yeshua, de zoon van Jahwe. En die is niet Jahwe. Vers 4 in dat woord. Ik heb er dan maar Torah achter gezet omdat we nog steeds praten over de boeken van Mozes. De eerste bekendmakingen van Yahweh, die hij gesproken heeft tot Mozes. En de Torah is daar neergeschreven, spreken van Yahweh. Het woord was leven, dus in de Torah, in de woorden van vader Yahweh is leven. Want als hij maar spreekt, is het er. Zo schept hij het licht, zo schept hij bomen, zo schept hij mensen, dieren. Alles wat hij uitspreekt, ontstaat op hetzelfde moment. Hij schept eigenlijk leven. Heel de Torah is licht wat hij brengt. Dus het gaat om het spreken van Yahweh. Houd dat even vast. Het feit dat ik de Torah achterzet, geeft alleen maar extra druk. Dat ik zeg, hé, hey, die vijf boeken van Mozes is wel wat anders als de, de zogenaamde wet die weggedaan is. Want er is helemaal niks weggedaan op dat verbond van Yahweh wordt gebouwd. En binnen dat verbond van Yahweh hoort Yeshua, de zoon van Yahweh, die door rein bloed te offeren onze zonden bedekt. Geen probleem. Ik vind het een mooie gedachte, want in het scheppen van God is uiteindelijk de kern van zijn hele schepping Messias. Alleen toen wisten de mensen nog niet dat het Messias was. Nee, wij weten dat het Yeshua geworden is. Maar de Messias is als kernpunt van de hele schepping. Dus simpelweg de Torah is het uitspreken van de woorden van Yahweh en door Mozes is het op papier gezet. Ik ga, ik ga nu wel begrijpen, ik had niet eens Torah moeten neerzetten, maar Torah en profeten. Maar de Torah werd geschreven door Mozes, hij was de profeet, want God had rechtstreeks relatie met hem. En de andere profeten hebben de woorden van God gehoord. Dus je kan Torah uitbreiden met de profeten. Nou lieve mensen, dat woord wat vader spreekt, wat ik dan Torah genoemd heb, en ook de profeten, dat was leven. Want in de woorden van ja, zit zitten dus het, Leven. En het leven, wat dus door vader gesproken wordt, dat is nou het licht der mensen. En het licht, zegt hij, dat schijnt in de duisternis. En wat heeft de duisternis niet gedaan? Niet gegrepen. Er staat niet over niet begrepen. De duisternis heeft het niet gegrepen. Dus dat licht, wat eigenlijk die... Woorden, de spreker van Jahwe is, dat leven is het licht van de mensen. Maar de duisternis, waar die mensen in leven, hebben dat niet gegrepen. We gaan verder. Vers 6 van, van Johannes. Er trad een mens op, van God gezonden. Door welke God is die gezonden? Door Jahwe gezonden. Wiens naam was Johannes. Tussen de haakjes, het is Johannes de Doper. Deze kwam als getuige van het, van het licht. Wat was het licht? Dat zijn de woorden die door Yahweh gesproken zijn, opgetekend zijn in Torah. En dat is het licht voor de wereld. Alleen de wereld wil met de Torah niks te maken hebben. Maar ze wil ook met Yeshua niks te maken hebben hoor. Alleen wij die genade ontvangen van God, die wederom geboren zijn uit de geest van God die gaan pas Yeshua aanvaarden omdat ze Gods verbond kennen en Gods liefde in hem hebben gezien. Ze: dachten, "Oh mijn Heer, ben ik blij dat Yeshua de Messias is die voor mijn zonden stierf." Want zo krijgen we dus de relatie. Deze kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat alle door hem zouden geloven. Hij, ik heb hem maar achtergezet, Johannes was het licht niet. Dus Johannes was niet het licht, maar hij sprak wel over het licht. Maar was om te getuigen van het licht. Het getuigenis van de Torah, lieve mensen, het dulde van is Messias. Ik heb het er maar achter gezet om de richting te geven. Het licht van de Torah is het licht van Messias waarop gewezen wordt. Al aan Adam en Eva wordt Messias gepredikt. En aan Abraham, Isaac, Jacob, alle godsmannen wordt Messias het licht gepredikt. Het wordt pas op Sinaï in Torah ondergebracht. Want dan gaat God hem vervolgen met het hele volk, de kinderen van Abraham, Isaac en Jacob. Maar het verbond verandert niet. Het heeft altijd gezien op hem die komen zou, die de kop van Satan zou vermorzelen. Hij was om te getuigen van het licht. Hier ga ik Messias bijvoegen. Het waarachtige licht, wat ieder mens verlicht, was komende in de wereld. Toen Johannes het sprak, was ze natuurlijk al geboren. Het is zelfs zo dat Johannes ouder is als Yeshua. Vers 10. Hij, dan nou gaat hij verder, Dan nou ga ik het verder invullen. Nou praten we over Messias Yeshua, was in de wereld. En de wereld is door hem geworden. En de wereld heeft hem, Messias Yeshua, niet gekend. Duidelijk? Mooi hè? De wereld is door hem geworden en de wereld heeft hem niet gekend. Messias Yeshua. We gaan weer terug naar het woordje door. Want het woordje door is echt een vervelende trigger in vele, in vele uh, teksten. Dat woordje door in de 12, 1223 is het woordje dia. En het wordt vertaald met door. Het is een primair voorzetsel dat het kanaal van een daad aangeeft. Een kanaal van een daad. En hij wordt op twee manieren vertaald. Of met door, via, dan hebben we het over plaats, tijd en van middel. Of voor door, en dan is het de reden waarom iets gedaan wordt. omwille van of ter willen van. Als wij nou gaan zeggen, de wereld is geschapen door Yeshua. Dan we, zo, dan breekt er wel wat, want de wereld is geschapen door Yahweh. Je moet dus al een, een triniteitsdoctrine of een dualiteitsdoctrine aanhangen... ...om ineens te zeggen, die twee zijn dezelfde personen. Want voor de Jood bestond dit principe helemaal niet. Nee, het gaat eigenlijk, dit woord, om de tweede door... ...en dat is de reden waarom iets geschapen is. De hele schepping, de hele kosmos, is omwille van Yeshua, de Messias, geschapen. Want ook God heeft in zijn alwetendheid overzien wat er zou gebeuren met de mens... Er moest een Messias komen, waardoor de mens uit de dood... ...want door de zonde kwam die in de dood, uit de dood zou opstaan... ...en alles zou door Jezua terugkomen bij de vader. En er komt dadelijk een dag, dan zal hij alles weer overgeven in de handen van de vader. Want de vader had hem alles onder zijn voeten gesteld. Dus dat woordje door zou eigenlijk moeten staan omwille van. Maar als je de triniteitsgedachte hebt, dan zeg je, zie je wel... De zoon heeft geschapen. En dat was ook wat onze broeder zei. In het allereerste begin van zijn preek, er is een vader en er is een zoon. En dan heeft hij aan zijn zoon gezegd, ga scheppen. Als je daar Aben op zegt, dan kun je dus al die 150 teksten die hij genoemd heeft over Messias... ...ja, die lees je dus met die gekleurde bril van dat eerste woorden die gezegd worden. Dus alle teksten van Messias die kloppen perfect in de hele Oude Testament... Schitterend als je ze achter elkaar gaat zetten. Maar als je er iets in legt, het in leest. dan zit je dus automatisch op een dwaalier. die al in Rome gemaakt is. en vanaf het jaar 400 tot een triniteit gebracht is. Dus, ik schrijf hem even door. De wereld is omwille van Yeshua. en de wereld heeft Hem, Messias Yeshua, niet gekend. Hij, Messias Yeshua, kwam tot het zijne. Wie waren de zijne? Het volk Israël. Daarmee heeft God als volk een verbond meegemaakt. Omdat hij wie lief had? Abraham, Isaac en Jacob. Het was niet zo'n enorm best fijn koosje volkje hoor. Het waren mensen zoals u en ik. Die zeiden ja. Maar ze deden het niet. Maar God is trouw, want Hij heeft een verbond gemaakt. En Hij heeft zijn verbond op papier laten zetten door Mozes. En dat is de geschreven woorden die Jaaben gesproken heeft. En Hij heeft ze laten zeggen door de profeten. Dus Hij, Messias Yeshua, kwam tot het zijne. En de zijnen hebben Hem, Messias Yeshua, niet aangenomen. Nou, dit is natuurlijk een heerlijke tekst. Doch allen, broeder en zuster, van dat volk van Israël, die Hem aangenomen hebben. En wij worden daarbij getrokken omdat ook wij de evangelie gehoord en begrepen hebben, doch alle die hem, Messias Yeshua aangenomen hebben, hun heeft hij, dat is vader Yahweh, macht gegeven om kinderen van Yahweh te worden, hun die in zijn naam geloven. De naam van Yeshua is Joshua is Yahweh Red. Zelfs Yeshua is niet de redder, hij is de hand van God... Waardoor Yahweh redt. Zelfs Mozes was nog een redder in de handen van Yahweh. als hij het volk uit Egypte haalt. Want hij moest gewoon zeggen wat Yahweh sprak. En als hij de woorden van Yahweh sprak tot de Farao, dan gebeurde er precies wat Mozes zei. Maar dat waren de woorden van Yahweh bevrijd. Yeshua die zegt: Ik zeg niets van mijzelf. Nee, wiens woord spreekt Yeshua? Van vader. Van vader. Dus elk woord van Yeshua is het woord van vader. Maar je mag rustig zeggen, ja maar Yeshua is mijn redder, amen. Maar zijn naam zelf zegt dat het Yahweh is, want je gelooft het woord van Yahweh. We moeten dus achter Yeshua zijn vader leren kennen. Hoe mooi het ook is om Yeshua en Jezus te zeggen, hem te aanbidden, maar je bent niet meer bereikbaar voor de Torah, want de meeste meestal de christenen zeggen, nee dat is allemaal weggedaan joh. We hebben Jezus, ik geloof in Jezus, ik ben gered. Ze zeg, maar je doet niet wat hij zegt. Die discussie kennen we allemaal. Vers 13, die niet uit bloed... ...nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil van de man... ...maar hij moet uit God geboren zijn. Wie moet er uit God geboren zijn? Allen die Yeshua aangenomen hebben... ...heeft ja, en macht gegeven kinderen van God te worden. Hun die in zijn naam geloven... Die niet uit bloed, dus het is niet zo omdat je vader een jood is. Niet uit de wil van het vlees, want ons vlees is zondig. Wij willen een heleboel dingen. Het komt er helemaal niet vandaan. Ook niet uit de wil van de man. Ook niet uit je eigen wil. Zeg, oh, nou ga ik maar als kind van God. Ga ik, maar, ah, ik ga je. nou word ik kind voor God. Echt niet waar. Het niets met uw wil maken, Het heeft te maken, je moet uit God geboren zijn. Steek je vingers op. Wie is uit God geboren? Weet u wat het is uit God geboren worden? Echt wel belangrijk hoor. Dat heeft niks met je bloedgroep te maken. Het heeft niets met de kracht van je vlees te maken. Niet met de wil van u te maken. Maar je moet uit God geboren zijn. Wat is nou toch uit God geboren zijn? Diezelfde Johannes die het evangelie schrijft. Is ook de Johannes die de brief schrijft. Aan het einde van de Nieuwe Testament. Een ieder vult u een Amin die gelooft... dat Yeshua de Messias is. Zo. Wie kan dan nou geloven dat Yeshua de Messias is? De christenen... leven horen alleen maar, ja, neem Jezus aan. Dan ben je gered. Hij vergeet al je zonden. Ja, ik neem Jezus aan. Dus al mijn zonden zijn weg. Al je zonden zijn weg. Nou, halleluja, prijs de Heer. Ik ga liederen zingen bij het leven. Want ik ben mijn zonde kwijt. Maar snap je het nou eigenlijk wel... dat het de Messias is? Die al vanaf het begin verkondigd is geweest door de profeten en door Mozes, dat hij uiteindelijk die zonderlast moest op zich nemen dat zijn bloed moest vloeien ja natuurlijk geloven onze broeders christenen dat ik zeg ook niet dat ze het niet weten maar omdat ze zo gefocust zijn op Jezus of op Yeshua zeggen ze maar die Torah is weg maar dat is nou, juist precies het zwart op wit geschreven verbond als je een huwelijksverbond hebt gemaakt zeg je, ja maar dat is mijn vrouw, ik heb er echt mee getrouwd maar je verscheurt je verbond en je verbrandt het en je zegt laat het dan eens zien ze zei, ja, dat heb ik ooit verbrand. is niet geloofwaardig, hè? Het verbond is door vader Yahweh gemaakt. Hij heeft trouw aan zijn verbond gezworen en hij gaat er nooit vanaf. Dus ook onze broeders en zusters christenen, of ze nou katholiek, hervormd, gereformeerd, pinkst of charismatisch zijn, zijn door het geloof in Yeshua gered. Amen? Maar zijn ze ook bereid om het weg verder te zoeken waaruit dat verbond ontstaan is? Komen ze ooit nog zo ver tot ze zullen zeggen, maar dat verbond is echt van God. Hij heeft een Sabbat en hij heeft zijn feesten. En we moeten door die feesten en die te gaan leren wat hij ons wil leren. En daar ligt een heel groot probleem. Dus we verwerpen niet onze christelijke broeders. Hè? Dus ga je uiteindelijk snappen waarom de Torah de levende woorden van Yahweh zijn. Daarom ben je zelf Sabbat gaan vieren. En ga je uiteindelijk naar de feesten vieren. Je zegt, ja dat zijn de woorden van Yahweh. Hij zegt dat zijn Sabbat de tekenen zijn tussen hem en ons. Opdat we weten dat hij onze God is. Nou, als hij je God is, vier zijn feest. En als hij niet je God is, vier een ander feest. Ik zeg dus niet dat de christen niet onze broeders en zusters zijn. Echt waar. Maar we moeten uit diezelfde duisternis en die verwarring uit ons Egypte komen, om tot de raad te komen. Johannes 5 zegt, en ieder die gelooft dat Yeshua de Messias is, die is uit God, oftewel Jaweh geboren. En ieder die hem lief heeft, die geboren deed worden, dat is dus Yahweh, heeft ook degene lief die uit hem, Yahweh, geboren is. Hier wordt niks anders gezegd hè, dan alleen maar er is een Yahweh en je moet geloven in zijn zoon Yeshua, want hij is de Messias. Er staat in geen van deze teksten dat zowel Yahweh als de zoon dezelfde persoon zijn. Dus daar wil ik alleen maar heel hard op reageren. Het is bij onze God en Yeshua de Zoon van God. We zetten daar wel Messias neer. En zou ik dus uit de christelijke traditie Christus neerzetten. Dat zijn twee woorden. De een is Grieks voor gezalfde. Christus en Messias is het Hebraeels voor gezalfde. Dus Michael zegt, eigenlijk zou je moeten zeggen, hij is de gezalfde. Hé, hey, gezalfd wil zeggen dat je een speciale bediening aangewezen krijgt. Zowel de koning wordt gezalfd, want de zalving in de Bijbel vindt plaats voor het afzonderen van een bepaalde persoon in een bepaalde bediening. En Yeshua is de door God gezalfde, eigen zoon van Yahweh, verwekt in Maria. Hij is de mensenzoon en hij is de zoon van Yahweh. Als Yeshua niet verwekt was door Yahweh, door de geest van Yahweh, had hij onrein geweest, net als wij. Want wij zijn uit vaders verwekt die zelf onrein waren, dus wij zijn al onrein van onze geboorte. Maar Yeshua werd verwekt door Yahweh, zijn vader. In de maagd Maria. Snapt u het? Hij werd rein geboren en hij heeft zijn leven rein geleefd in overeenstemming met Torah. Hij was de rechtvaardige. Hij is op deze wereld de enige rechtvaardige. Zijn gerechtigheid, zijn rechtvaardigheid wordt ons geschonken door het geloof in hem. En vader vergeef ons onze zonde omdat hij de rechtvaardig is. Daarom moet alles tot Yeshua komen. We moeten sterven en met Yeshua opstaan uit de dood om terug te komen tot de vader. Het woord vers 14 is het Torah of de Torah profeten. Alles wat door Jaweh gesproken is, is vlees geworden in Yeshua. Het, dat is het woord, het heeft onder ons gewoond... Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dus die woord van Yahweh is helemaal vlees geworden in Yeshua. Want als je Yeshua ziet, dan zou je zeggen, tjonge, dat lijkt de Torah zelf wel. Want hij wandelde volkomen naar de instructies en naar de gesproken woorden van Yahweh. Wij moeten dus naar het beeld van Yeshua nog gevormd gaan worden. Amen. Als u gezien wordt door die buren, dan moeten ze bijna zeggen, jongen, dat lijkt wel een vlees geworden Torah. Dat gesproken woord van Yahweh wordt in volkomen vrijwilligheid door Yeshua uitgeleefd. Wij landen het er ook in volkomen vrijwilligheid naar Torah. Zijn we nou gered omdat we Torah houden? Echt niet waar, hè? we zijn gered door de genade van Yahweh. Die het bloed van zijn zoon, ons van onze zonden heeft gereinigd. Maar dan ga je toch weer niet opnieuw door het rode licht rijden of links. Nee, je houdt je gewoon aan de gesproken worden van Yahweh die op papier zijn gezet als het verbond door Mozes gegeven en dat is de weg van degene die wandelen in het Koninkrijk van God. Anders kom je onder de vloek terecht. De hele wereld ligt onder de vloek en wordt geleid door Satan. Hij is de koning van deze wereld, alleen zijn tanden zijn eruit getrokken door Yeshua en we zijn in staat om Satan los te laten, onze oude roots te vergeten en Torah te gaan leven. Daarom is het mooi als je zegt het is een lifestyle. Torah, leven is een lifestyle. Johannes de Doper heeft van hem Messias Yeshua getuigd en heeft geroepen zeggende Deze was het van wie ik zei, die na mij komt, is voor mij geweest, want hij, Yeshua, was eer dan ik. Zo, dat is een lekkere. Zo, ik denk dat ik een hele grote letters neerzetten. Stel voor dat iemand op denkt dat het niks is. Over wie heeft Johannes het nou? Hij zegt gewoon dat Yeshua is, uh, is voor hem. Terwijl die naam geboren wordt. Hij zegt immers uit de volheid hebben wij van alle ontvangen. Zelfs op genade, op genade. Die na mij komt is voor mij geweest. Komt hij er wel uit of niet? Hoe kan nou Yeshua voor Johannes de dopen zijn? Terwijl die naam geboren is. Moeilijk is dat, hè, om gelijk het antwoord te zeggen, hè. Ik heb het eigenlijk al een beetje laten zien, want het zit ergens in verpakt, namelijk. Moet eens luisteren. Wat werd er ooit gevraagd aan Johannes de Doper door de priestes? Wie ben jij? Ben jij soms de profeet? Nee, ik ben helemaal de profeet niet. Wat hebt u nog meer gevraagd, die priestes? Ben je soms uh, Elia? Nee, zegt hij, Elia ben ik niet. Nou, zegt hij, wie ben je dan? Hij IJzer, ik ben de stem van een die spreekt in de woestijn. Hé, hey, dat was een profetie die op hem uitkomt. Maar er was gevraagd bij soms, Elia, was dat een stomme vraag van die priester? Echt niet waar. Hoe weten we dat Elia komt? Malachi? Ja, toch? Malachi hebt gezegd, Elia die gaat komen. Maar is Elia gekomen? Echt niet waar, hè? Wat zegt Yeshua over Johannes de Doper? Hij was de Elia. Het ging niet om de persoon, het gaat om de boodschap. Dus de profeet, de laatste van het Oude Testament, zegt dat die Elia gaat komen. Dat had te maken met de boodschap van Elia. Heden moet je kiezen wie je dienen zal, is maar je God of Baal. Wat deed Johannes de Doper? Hij had een Elia-boodschap. Maar die Elia-boodschap was verkondigd vanaf Malachi. Maar de boodschap van Messias, wanneer is die verkondigd? Snap je het? Gaat het kwadje vallen? Dus in het profetisch woord, waarover Yeshua de Messias wordt gesproken... en over Elia door de profeet Malachi... daar zit het, het allereerste begin van Torah... tot aan het allerlaatste stuk van de profeten... zit daartussen. Yeshua is dus voor Elia... waarvan Yeshua zegt, maar hij is de Elia. Het gaat om de zalving... Met welke zalving is er nou gezalfd? Alleen je moet het snappen, als je niet kent de Torah en de profeten, zul je die zalving niet snappen. Immers, uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen, zelfs genade op genade. Want, hier kun je het uit opmaken, de wet, oftewel de Torah, is door Mozes gegeven. En die is al voor Malachi. De genade en de waarheid zijn door Yeshua, Messias, gekomen. Dus wat in Torah geschreven staat, is uiteindelijk in Messias Yeshua gekomen. Dus hij was al veel eerder in het profetisch woord als de Elia van Johannes de Doper, die door Malachi geprofeteerd wordt. In Mattheüs hoofdstuk 11 vers 13 staat, want al de profeten en de wet hebben geprofeteerd tot Johannes toe. En indien gij het wilt aanvaarden, hij, Johannes, is Elia die komen zou. Wie oren heeft, die horen. Kijk, daar hebben we oren voor nodig. Je moet gewoon Torah en profeten kennen om te weten dat Johannes de doper ook Elia is. En op grond waarvan. Maar dat Yeshua de verkondigde Messias is. Al vanaf te beginnen. Dus Yeshua is van voor Elia. Wat anders zou er een leugen staan, want Yeshua is later geboren dan Johannes de doper. Je moet dus echt de Torah kennen, wil je Yeshua leren kennen en wil je de liefde van Abba Yahweh ja, leren kennen, dan denk je, oh mijn god, wat heb je toch lief gehad. Wie kan nog zulke liefde weerstaan? Ik heb ooit mijn vrouw moeten winnen door mijn liefde. Echt waar. En daar hebben ze op gereageerd. Dat is een wonder, er zijn drie vrouwen daarvoor geweest, die hebben nee gezegd. Oh, dat is dat moeilijk zeg. Maar zij zei ja... De Heer die heeft zijn liefde geopenbaard door ons op Messias te wijzen. We hebben de Messias gevonden. Het openbaar geworden woord spreken van Yahweh. Hij is het. Hij is de gezalfde. Hij is apart gezet om Messias te zijn. Ja, dat wil heel wat zeggen, want deze man, onze Heer, moest sterven. Maar hij is de Messias. De wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid is Jeshua Messias gekomen. Nu komt er nog een mooie, lieve mensen. Niemand heeft ooit Yahweh God gezien. De enige geboren zoon, Yeshua, die aan de boezem des vaders is. Er staat niet was. Wilt u het onthouden? Die aan de boezem des vaders is. Is heel wat anders dan was. Niemand heeft ooit God gezien. Dat is duidelijk. Zelfs Abraham ziet God niet. Hoewel hij van aangezicht tot aangezicht spreekt. Ook al ziet hij de brandende braambos. Maar daar ziet hij vuur. En terstond buigt hij. Doet hij zijn schoenen van zijn voeten. Want dat moest gebeuren. Hij heeft een ontmoeting met God. Hij ziet alleen maar licht. Snap je? Er zijn een hele, misschien kunnen we al die teksten pakken in de komende tijd. We zullen wel zien hoe we dat uitwerken. Maar niemand heeft ooit God gezien. Want dat kan dus helemaal niet. Want hij is geest. Hij is onzichtbaar. De enige geboren zoon, Yeshua, die aan de boezem van de vader is, heeft Hem ons doen kennen. Er staat niet dat Hij aan de boezem van de vader was als schepper. Staat er niet. Het is een hele kernachtige uitspraak. Maar Yeshua is nu wel aan de boezem van de vader. Want hij is dus de Messias die stierf, die opstond uit de dood en naar zijn vader gegaan is. En toen hij bij vader was, na veertig dagen, heeft hij na tien dagen zijn geest uitgestort. En over wie? Over degene die geloofde dat Yeshua, Messias, is. Hij is dus aan de boezem van de vader. Is wat is dat, spreuken acht? Oké, okay, maar de wijsheid in spreuken acht is even wat andere literatuur als dit, hè? Want dan ga je de wijsheid personifiëren en dat moeten we ook niet doen. Want de wijsheid is bij bejaren. Want er was bij bejaren, daarna was het allemaal niks. Dus eentje wijshebben is het jaren. En die maakt hij bekend door zijn Torah. En die wijsheid moet jij krijgen om naar de Torah te leven. Maar je moet het niet personifiëren door te zeggen... Oh, nou die wijsheid, nou is die Jezus, die was bij God. Anders maak je een constructie wat eigenlijk niet kan. Goed dat je hem gezegd hebt. Wat zegt Johannes uh, in hoofdstuk 3 vers 16... Zo lief heeft God, dat is Yahweh de wereld gehad, hè, dus de hele kosmos, dat hij, Yahweh, zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat in ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven. Hé, hey, wat was ook weer leven? In de grond staat zat Zoe. En zo weet, dat is het leven van Yahweh. Het leven wat in God is. Wat Hij door het spreken uitgesproken heeft. En wat Hij ons wil geven door in Yeshua te geloven en met Hem het leven te krijgen. Dus door Yeshua heen krijgen wij deel aan het Godsleven. En niet buiten Yeshua. Eén duidelijk hè. Zo lief had Yahweh de wereld dat Hij Yeshua gezonden heeft omdat in ieder die in Yeshua gelooft niet zal verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Het godsleven, en dat kunnen we pas krijgen nadat het zaadje in de akker is gevallen. Helemaal tot stof is weggegaan en opstaat in het leven. We zijn deel van het lichaam van Yeshua. Hij leeft. Hij is aan de boezem van de Vader, want hij is daar. En hij komt terug om ons te halen. Ook al zijn we gestorven en begraven al 2000 jaar, hij haalt ons uit ons graf. We zullen hem tegemoet gaan om met hem te zijn. Colossense 1 vers 15. Hij, Yeshua. En luister goed, wat is Yeshua? Hij is beeld van de onzichtbare jaren. Hij is de eerstgeborene, de ganse schepping. Zo, er komt weer een mooie. Want in Hem, in Yeshua, in de Messias, in de Gezalfde, zijn alle dingen geschapen. Aan het eind van de sheet ga je dan krijgen waar het over gaat. Het zal je verbazen. In Yeshua, in de Messias, zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde, de zichtbare, de onzichtbare, tronen, heerschappijen, overheden, machten, alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen. Hebben we weer dat woordje door. Wat zo... Uh, gevoelig ligt. We gaan ze op volgorde pakken. Dat woordje geschapen 2936 is ketizo. Werkwoord staat erbij. Dat is in de eerste plaats een plaats, een gebied, eiland, bewoonbaar maken. Leuk, hè? Dus in dat geschapen, dat woord, dat heeft te maken met iets bewoonbaar maken. Iets moet dus uh, noem het maar, een gebied moet bewoonbaar gemaakt gaan worden. Hoe worden we in Yeshua hè, geschapen? Hoe worden alle dingen geschapen in Yeshua? Er moet plaats gemaakt worden. Dat is een belangrijk woord. Hij praat over een stad of een kolonie of een staatsstichter. Dus er moet iets gebeuren met dat geschapen worden. In Yeshua moet er iets klaargemaakt gaan worden. Het tweede vorm is vormen. Vormgeven, dat wil zeggen volledig veranderen. Er moet dus met dat geschapen worden iets volledig gaan veranderen. Onthoud het maar, we moeten dadelijk uit de dood door Yeshua heen opgewekt worden en zo komen we pas tot leven. Er moet iets gebeuren met ons geloof in Yeshua. Het woordje dia kennen we. Door betekent eigenlijk de reden waarom iets gedaan wordt en omwille van. Dat hele geschapen worden is te willen van Yeshua. Want hij is het middelpunt van de schepping... waardoor alles wat in zonde was... weer teruggebracht wordt tot de Vader. Dus alle dingen zijn om willen van hem... en tot hem Yeshua geschapen. Hij is het kern van de schepping. Het mooie was ook, broeder Eddie... heeft dat vele malen duidelijk gezegd in zijn, in zijn prediking. Het ging om Yeshua, de Messias. De kern van de hele schepping. Alles is geschapen om hem... Hij heeft daar hele mooie teksten voor gebruikt. Hij is voor alles. Er bestaat niks naast, voor, achter. Voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in hem, Yeshua. Hij is het hoofd van het lichaam. Het lichaam is de gemeente. Dus hij is voor alles. Hij is. Hè, en alle dingen hebben hun bestaan in hem... Dus er bestaat niets anders dan wat dadelijk in hem tot heerlijkheid gebracht met de vader. Hij is het hoofd van het lichaam, dat is de gemeente. En daar komt hij. Hij is het begin. Hij is dus ook voor alles. Hè? Snap je het? Hij is echt voor alles, want hij is het begin. De eerstgeborene uit de, de doden. Zodat hij, Yeshua, onder alles de eerste geworden is. Hij is voor alles. Alles, er gaat niets buiten Yeshua om. Door hem worden we teruggebracht tot de vader. Hebben we nou onze dogmatische en filosofische ideeën over triniteit, dualiteit en wat dan ook. Dan denk je, oh zie je wat is door hem geschapen. Maar dat staat er helemaal niet. Dat is zo neergezet. Hij is het begin van de hele nieuwe schepping. Alles wordt samengebracht in Yeshua. Wat in de hemel is, wat op aarde is. Alles wordt door hem teruggebracht tot waar toen Yahweh het bevolen had. Adam was de eerste mens, geformeerd uit stof. Maar hij werd tot zonde. En alles wat na hem kwam, ging de dood in. Yeshua is de laatste Adam. En in hem worden we uit de dood gehaald tot uiteindelijk het zoe-leven. Vindt u het mooi als je dit leest? Want het woord eerstgeboren komt heel vaak voor in de Bijbel. Maar dan heeft het te maken met de eerstgeborenen uit de dood. Wat is de eerste handeling als je tot geloof komt? Dopen. Dan word je gedoopt in de dood van Yeshua. En je staat op in het leven. Dat is een symbool. Timotheus 2, 1 Timotheus 2 vers 5. Als je hier nog een andere gedachte over hebt, weet ik het niet. Timotheus, die wordt aangesproken door wie? Paulus. Het was een liefde van Paulus en een zoon van hem. Ja, hij, was helemaal, hij kon hem wel troetelen. Dan zegt hij tegen Timotheus, want er is één God. Hier staat gewoon in God Theos. Maar hij bedoelt alleen maar Jahwe. Er is maar één God, Jahwe. Maar er is ook één middelaar tussen Jahwe en de mensen. En dat is de mens, Jezus Christus. Als Paulus al gesnapt had wat Rome snapte en de hervorming en de reformatoren... dan had hij het anders uitgedrukt. Dan had hij ook gezegd dat Jezus God was. Want dat is wel zo'n enorme knaller waar Rome de boel mee misleid heeft. Er staat gewoon... De mens Christus Jezus. Maar hij was een hele bijzondere, want er is niemand verwekt door de heilige geest van God in de Maria. Hij was een hele bijzondere. Hij is de zoon van Yahweh. Hij is een rechtvaardige en wij zijn onrechtvaardigen. En het is de genade van Yahweh dat we door Yeshua heen tot hem teruggebracht worden. En omdat we geloven, durven we ook onze handen op te heffen. Oh, mijn vader Yahweh. Geprezen zij uw naam door het offer van Yeshua. Wat is het heerlijk dat we zonen en dochters van. Jabe zijn geworden. Amen? Echt wel. Maar hier ligt gewoon de tekst in. Het is niet moeilijk. Er zijn er velen. Alleen ik wist dat ik maar een uurtje had. Dus ik heb ze niet allemaal opgeschreven. Dan zegt hij in Timotheus 3 vers 16. Buiten twijfel groot is het geheimenis der godsvrucht. Oei. Die zich geopenbaard heeft in het vlees. Is gerefvaardigd door de geest. Is verschenen aan de engelen, is verkondigd onder de heidenen, gelooft in de wereld, opgenomen in heerlijkheid. Hier schrik je toch van, of niet? Wat is ook weer God in het Grieks? Theos. Er staat in die hele tekst, het woord Theos niet. Wist u dat? Nou goed, ik wil Gods vrucht nog aannemen als iets anders. Maar dan gaan ze het woordje zich met een hoofdletter zetten. Wat is ook weer de code in onze Bijbel met een hoofdletter? Dan wordt het gepersonifieerd, Die zich geopenbaard heeft in het vlees. Want wat staat hier nou? God heeft zich geopenbaard in het vlees. En daar heb je het probleem. Want dat is weer een dogmatische vertaling die daar neergezet is. Want weet u wat er staat? Dat woordje 2150. Daar staat Ezebia in het Grieks. Dat betekent eerbied en respect. Dat betekent in de tweede plaats vroomheid of plichtsgetrouwheid. Als ik bij hare majesteit de koningin op visite kom, dan moet ik door die hele grote deur die troonzaal in. En dan blijf ik netjes aan de binnenkant staan, heel uh, devoot, Heel respectvol en eerbiedig. En als ze dan op dat bureau tik, tik, tik, tik, dan mag ik kijken en zegt ze, komt u maar. En dan ga ik in alle bescheidenheid en in alle respect, wandel ik naar hare majesteit, lieve mensen. Maar datzelfde respect, dat vertalen ze hier met godsvrucht dan hebben wij zeker Beatrix vrucht of Hare majesteit vrucht. Nee, we hebben respect en in die houding gaan we tot hare majesteit. En als je dan eens een keer zegt, zich geopenbaard heeft, weet u wat er staat geschreven in de Statenvertaling? En buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. Dat staat er dus niet, er staat geen Theos. God is geopenbaard in het vlees. Zij hebben daar gewoon Theos in gezet. Maar in de grondtaal staat het niet. Kijk, ik heb maar een fotootje gemaakt van de grondtaal... wat er dus echt staat, waarvan zij gaan vertalen. Hier heb je de statenvertaling. De verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. Maar kijk, hier heb je Eusebius. Dat is devoutness En ze vertalen met godsvrucht in de NBG. En ze vertalen met godzaligheid in de statenvertaling. Er staat niks over Theos... Het is devotie. Weet u hoe het is om devoot te zijn? Zo netjes naar Mare Majesteit toe te gaan. Je mag hoogheid maar worden met de spreken en dan zegt u kunt gaan. Weet je hoe je weggaat bij Hare Majesteit? Niet met je kont naar de toer, dan loop je zo achteruit zo. Net een beetje kijken of die deur eraan komt, weet je wel. En dan buig je en dan ga je weg. Dat is devotie. Ons leven is pas van de vrucht. Vol als we in devotie kunnen wandelen. Met respect en eer voor onze schepper. Ik begrijp die vertaling wel, maar ze hebben zelfs in de Statenvertaling gezegd, God is geopenbaard in het vlees. Dit is een leugen. Want er staat nergens Theos, dat hebben ze dus in de Statenvertaling wel neergezet. Het staat dus niet in de grondtaal, want hier hebben dus de Griekse taal geschreven. Hier staat geen Gods schrift, maar Eusebius. En er staat ook niet God, Bij hier staat E Fa ik kan het niet zo goed uitspreken. Dat was, was manifest, het was gemanifesteerd. En daar vertalen ze hier met een hoofdletter Z van zich. En de statenvertaling zegt gewoon Theos. Nou, als je nou weet tot dit in de Bijbel staat. Dan twijfel je toch wel eens een keer aan de dogmatische gedachten van de vertalers. Vindt u ook niet? Deuteronomium 4, vers 35. Gij hebt het te zien gekregen, opdat gij zoudt weten dat Yahweh de enige God is en geen ander is dan Hij. Deuteronomium 4 vers 39, weet daarom heden en neem het ter harte dat Yahweh de enige God is in de hemel daarboven en op de aarde hier beneden. Er is geen ander. Deuteronomium 7 vers 9, opdat gij zou weten dat Yahweh uw God de enige God is, de trouwe God, die het verbond en de goede tierenheid houdt, jegens wie hem lief hebben, lieve mensen. Je moet hem lief hebben en naar zijn geboden wandelen. Anders ben je een rebel. Maar duidelijk hè, Yahweh ja, uw God is de enige. Johannes 5 vers 44: Hoe kunt gij tot geloof komen gij die eer van mensen aanneemt en de eer die van de enige God komt niet zoekt? Dat is wel duidelijk. De enige God is Yahweh. Ja, Johannes 17 vers 3: Dit nu is het eeuwige leven dat ze U kennen. Wie is U? Dat is de enige waarachtige God. En Jezus Christus, die Hij waarachtige God, gezonden heeft. Er is duidelijk onderscheid tussen Yahweh, de ene waarachtige God, en Yeshua die die gezonden heeft. En Yeshua wordt gezonder als elk andere profeet. Hij is de zoon des mensen, maar verwekt door de geest van God. U bent ook een zoon van mensen. U bent pas later verwekt door de geest van God, toen u wederom geboren werd. Maar het is wel even anders als bij Yeshua. Zachariah. Yahweh zal koning worden over de hele aarde en de dagen zal Yahweh de enige zijn. En zijn naam de enige. Er komt een dag dat Yeshua ons allemaal weer terugbrengt in de handen van Vader. Ja, je krijgt er nog eentje hoor, je gaat er helemaal van schrikken. De koning der eeuwen, de onvergankelijke, de onzienlijke, de enige God zij eer en heerlijkheid, hoe lang? Tot in alle eeuwigheid. Yahweh regeert, tot in alle eeuwigheid. Ook na het zevenduizendste jaar, als Yeshua alles overgeeft in de handen van vader. Dan wordt vader weer alles en in allen. Judas 1, vers 25. De enige God, en dit is natuurlijk een hele mooie. De enige God, zegt Judas, onze heiland. Wie is onze heiland? Dat is Yahweh. Zij door Yeshua, onze meester, onze Curios. Heerlijkheid, majesteit, kracht, macht voor alle eeuwigheid. Nu en in alle eeuwigheid. Amen. Vind je dat niet mooi? Dit is toch keihard rechtuit zoals de apostelen ons onderwijzen. Wie ben je dan wel niet om te zeggen dat Yeshua Yahweh is? Yahweh is de enige berachtige God en Yeshua is de levende Zoon van God. Die stieren voor onze zonde, die opgewekt is door Yahweh, die aan het boezem van de Vader is... En hij zal terugkomen om ons te halen. Ook al zijn we duizend jaar dood. En al is Adam en Eva al zesduizend jaar dood. Hij gaat ze halen. Ze zullen uit het graf opstaan. En ze zullen tot zo komen, Het leven van jaren. Korinthe 15 vers 25. Yeshua moet als koning heersen mensen. Amen. Totdat hij, Yeshua, al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand die ontroond wordt, is de dood. Dus Yeshua gaat ze allemaal onder zijn voeten leggen. Maar hij heeft de zalving daarvoor gekregen. Want alles heeft hij, Yeshua, aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer hij, Yeshua, zegt dat alles onderworpen is... ...is blijkbaar hij, dat is Yahweh, uitgezonderd. Die hij, Yeshua, alles onderworpen heeft. Dus alles is aan Yeshua onderworpen door Wie? Door Yahweh. En als Yeshua nou alles aan zijn voeten onderworpen heeft. Daar komt het. Wanneer alles Yeshua onderworpen is. zal ook de zoon zelf, Yeshua, zich. Hier komt weer die hoofdletter, zie je dat? Door die hoofdletter zeggen ze hij is God. Dat heeft met de Triniteit te maken. Er staat dus geen hoofdletter, er staat gewoon een kleine letter. Wanneer alles Yeshua onderworpen is. zal ook de zoon zelf, dat is Yeshua, zich aan Yahweh onderwerpen. Die hem, Yeshua, alles onderworpen heeft. Opdat God, dat is Jahwe, zij alles in alle. Nou mensen, u krijgt nou echt de laatste. Efesius, daar zegt Paulus tegen u. Vrede zij de broeders en de liefde met geloof. Van wie? Van God de Vader. En van, je, van de meester, Yeshua de Messias, de gezalfde. De genade zij met u alle broeders en zusters Die onze Heerde Jezus Christus onvergankelijk lief hebben. Amen. Mag ik u zo een gezegende sabbat toe wensen?